you in the hot water when people don't understand you baby I'm always here for you and I and I'll never bring you down down down down down yeah down down down down Noorthuis de Jong, de sportspecialist van amsterdam West, is ook uw ski specialist. Skis van Atomic, Kneisel, Dynastar, Visser, Head, K2 en Blizzard tegen aantrekkelijke prijzen. Er is reeds een A-ski met Salomon-verbinding voor slechts 269 gulden. Ski-jacks, pantalons en overals van Zeno, Luta, Tenzon en Nefica. Top-ski mode, ook in fluorkleuren ski in vele modellen, van Rachel, Loa, Norica en Salomon. Ook voor ski-onderhoud. Skibrillen, handschoenen, mitsen, hoesen, snowboots en skiboksen voor op de auto. Naar Sporthuis de Jong. Kinkelstaat, 3,59 en Johan Huizingaalaan, 181 in Amsterdam. Kijk, bij Sporthuis de Jong. Denkt u dat u veel geld bespaart dat u het zelf maakt? Ja, dat dacht ik wel hoor. Handelsonderneming, Visser bewijst u het tegendeel. Oh, ga niet zelf staan klungelen, maar bel Visser in Zaandam. Voor rode afvoeren en koper en zinkwerk. Visser in Zaandam. Omdat het laten doen toch nog koper is. En Visser bewijst dat dat zo is. Telefoon 075 31 37 39. Auto, motor- en vrachtwagenrijschool Sabrina voor alle rijopleidingen. Rijschool Sabrina is erkend door BOVAG, COA en CVVO. Theorie-certificaatopleidingen kun je al beginnen vanaf 17 jaar oud. Op ons afgesloten verkeershoeverterrein leren we nu eigen tempo door middel van de uitgekiende oefeningen de bediening van de auto te beheersen. Drie cursusdagen van totaal 12 uur voor slechts 279 gulden. En hop de weg op in de auto die u kent. Tijdens de rijles in het verkeer werken we met een uitgekiend instructierapport waardoor elke les aansluit op de vorige. Daardoor lag ontslagingspercentage hoger dan de gemiddelde rijschool in 5 en 86. Bij Sabrina geen 30% korting, maar wel 100% rijles. Auto, motor en vrachtwagenrijschool Sabrina. Aalsmeerweg 18 in Amsterdam. Telefoon 020 17 0083. Dat is in Amsterdam. 17 0083. Sparetime voor vrije tijdskleding en accessoires. te gekke geblokte giepen, lila gimpen, Waanzinnige zonnebrillen, rollerskates, skateboards, frisbees, flitsende surfshorts en badpakket. Mad Moves Californian golf surfboards. Sparetime, the store with the baddest fun gear. Sparetime, your lifestyle. Sparetime, Reintraat 215, Amsterdam Zuid. Counterpoint 90.6, het station waar je swingend bij Stelstoud. But it was so fun, I got to have your love, and that's the bottom line. Point Hit Radio. In de Rijnstraat 205. In de Rijnstraat 205, bij het eindpunt van Tramlijn 25, is een te gekke sportshop. Voor wie op sportgebied niets te dol is. Sparetime. Sparetime. Ook voor street and beachwear. Colored canvas shoes en freaky sunglasses. Sparetime. Sparetime, that's your lifestyle. Reflex Haar en Schoonheidssalon. Onze salon biedt u een scala van mogelijkheden. Zoals diverse haarbehandelingen. Acnebehandeling in het gezicht. Harsbehandeling, Filipil, een nabehandeling tegen ongewenste haargroei. Lichaamsverzorging. Elektrisch ontharen volgens de blendmethode. Een betrouwbare en definitieve methode. Vrijwel geen nagroei en het pijnaspect wordt tot een minimum beperkt. Deze behandeling wordt vergoed via het ziekenfonds per 15 minuten. Of komt u eens langs voor onze speciale verwenddag. Koffie met gebak, zonnebank, lichaamsmassage, gezichtsbehandeling, lunch, knippen, feunen, make-up en manicure. Kortom, voor totale haar- en huidverzorging, Reflex, Weteringschans 187B. Telefoon 23 71 73. Hit radio, Counterpoint FM, in Amsterdam.